De rechtspraak adviseert minister Faber van Asiel om haar asielwetten niet in te voeren. Ze wil onder meer vluchtelingen opdelen in twee groepen. Eén die vlucht omdat ze zelf gevaar lopen vanwege bijvoorbeeld hun geloof. En een andere groep die gevlucht is voor oorlog en geweld. Als het weer veilig is, zou deze laatste groep dan weer terug kunnen keren, is het idee van Faber. Maar rechters waarschuwen langer dat dat hen waarschijnlijk veel te veel werk gaat opleveren. Want mensen zullen dan vervolgens naar de rechter stappen om besluiten aan te vechten. Grote fabrieken in de regio... hebben we hebben plannen om duurzamer te worden, maar drie kwart van die bedrijven lukt dat niet voor 2030. Bijvoorbeeld papier- en steenfabrieken. Ze willen wel van het gas af, maar ze krijgen geen zware elektriciteitsaansluiting, omdat er geen plek is op het stroomnet. De plannen liggen klaar, de investeringen liggen klaar. Als bedrijf ben je heel lang bezig om dit soort grote investeringen te plannen. En als je er dan achter komt dat je ze niet kunt uitvoeren, is dat natuurlijk desastreus. Ondertussen moeten bedrijven wel CO2-belasting blijven betalen vanwege het gebruik van aardgas. Na het ongeluk in Düsseldorf van afgelopen weekend is een derde Nederlander overleden. Het gaat om een vrouw van 53 die in het ziekenhuis lag. De bestuurder van de auto van 60 overleed zaterdag op de plek van het ongeluk. In de nacht van zaterdag op zondag stierf een andere passagier aan zijn verwondingen. De politie denkt niet dat er sprake is van opzet, maar dat het ongeluk misschien gebeurde door een medische noodsituatie. In de auto. En Yannick Sinner heeft zich afgemeld voor de ABN Amro Open volgende week in Rotterdam. En dat is jammer. Het is een grote naam. Hij won gisteren nog de Australian Open. De korte bal, alles lukt. Hier Zverev uh, naar het net en dan de backhand passing voorlangs. langs. kansloos. En zo heeft die Italiaan maar één matchpoint nodig in deze partij. En wordt het 6-3, 7-6 en 6-3. Zinner ja, heeft langer nodig om uit te rusten, zegt hij. Hij zou in Rotterdam zijn titel verdedigen, maar wordt nu vervangen door Jakub Menschika, uit Tsjechië. Het weer, nog af en toe een bui, het waait hard en het is maximaal een graad of 11. Later vanmiddag zijn er minder buien en breekt soms ook de zon door. Morgen meer wolken en regen en dan max 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. That new VFM launched I saw you there last night Sounds. 6.9. Zie Ach, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad voor de Rechtspraak vraagt minister Faber van Asiel om twee asielwetten uit te stellen. De Raad zegt dat de werkdruk bij instanties te hoog is om de wetten nu in te voeren. Polen zal er alles aan doen om de herinnering aan de holocaust in leven te houden. Dat zei de Poolse president bij het begin van de Auschwitz-herdenking. Het is vandaag 80 jaar geleden dat het kamp werd bevrijd van de nazi's. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een archeologische ontdekking onthuld. Het gaat om een vondst van gouden en zilveren munten uit het jaar 46 na Christus. Het weer, de zon laat zich af en toe zien, de temperatuur loopt op tot maximaal 12 graden.